Dit is Martijn van Beek met het NOS-Journaal. De PVV komt in de VVD. Daarmee wordt Limburg de enige provincie waar de PVV zitting neemt in gedeputeerde staten. De PVV levert één gedeputeerde en de CDA en de PVV elk twee gedeputeerden. De Limburgse PVV-fractievoorzitter Stassen is er trots op dat haar partij mee besturen. De PVV werd bij de afgelopen verkiezingen voor provinciale staten in Limburg de grootste partij. In het hele land worden de oorlogsslachtoffers herdacht... Het gebeurt onder meer op de Dam in Amsterdam en op de Waalsdorpervlakte in Den Haag. Eerder vandaag leggen de premier Rutte en de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer kransen bij de erenlijst van gevallenen in de hal van de Tweede Kamer. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima zijn bij de doodherdenking in Amsterdam. Daar zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen vanwege de paniek die vorig jaar op 4 mei werd veroorzaakt door de Damschreeuwer.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 De hoofdaanklager van het internationaal strafhof wil dat er arrestatiebevelen worden uitgevaardigd voor drie Libiërs. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid tijdens de opstand tegen het regime van kolonel Gaddafi. Namen heeft de aanklager tot nu toe niet genoemd. Hij zegt dat er bewijs is dat de veiligheidsdiensten van Gaddafi systematisch hebben geschoten op vreedzame demonstranten. De rechters van het strafhof beslissen binnenkort of de arrestatiebevelen tegen de drie Libiërs worden uitgevaardigd.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 Kan zo'n gedachte ontstaan? Waar komt dat heldere ogenblik? Dat inzicht toch vandaan?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 ja Ik zou eigenlijk aan je willen vragen Wil je het volgende nummer aankondigen? Het volgende nummer is van Merlin's Magic Heart of Reiki Het is reiki muziek en het is prachtig Heerlijk ontspannend Ik zou zeggen geniet ervan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 dus ik ben begonnen met de meest mooie, bijzondere stukken in te kopen. En uh, voor de mensen die dat uh, aanvragen, het speciaal te activeren en op te laden met energie. de stenen moeten ook regelmatig gereinigd worden. Dat zijn ze sowieso allemaal bij mij gereinigd en uh, geactiveerd. En, uh,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 wat, wat, wat beleef je? Wat, wat, nou, nou, het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Je vond ze eng? Ik vind scheels heel eng. Ja. Eigenlijk, omdat het, uh, het heeft iets met de dood te maken, vind ik. Maar oh, je hebt er zelf ook een. Ja. Oh. Oh, nee, okay, nee serieus. <laughs> ja, gelukkig wel. Maar ze was ik ook niet. Nee, nee maar ik, ik, ik, vind, ik vind het gewoon heel eng. Dus ik zeg, wat een eng ding. Ik wil nu toch even kijken. Toen ze zeggen, nou hou me even vast. Ja, yo. Dus nou...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 Uh, ja, goed. Met een schedel bedoel ik. Ja, met, ja, met mij ook. Ja, ja, met ja, ja, ja. Ja. Uh, ja, nog steeds uh, goed. Ik, uh, hij neigt een beetje naar rechts. Waarom weet ik niet, want ik had hem recht in mijn handen. Ja, iets niet. Maar... Volgens mij wilde je meer zelfvertrouwen geven. Meer zelfvertrouwen, oké. Okay.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 <laughs> en pak je nu die andere weer? Dan okay. komt de amber weer terug. Ah. Ja. Um, ja. Je vindt ze alleen natuurlijk als ze verloren gegaan zijn, net als van de Maya's en zo. Precies, die, die oeroude zijn. schedels die zijn uh, onderzocht, dat is het ook het boek wat jij nu aan het lezen bent geloof ik, uh, wordt ook in verteld dat de echte oeroude schedels daarop zijn geen toolmarks te vinden. Toolmarks dus gereedschapsmerken op uh, alles wat wordt gemaakt door mensen, kan je al is het onder de microscoop, kan je zien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 we gaan uh, rustig aan naar het volgende nummer. Als je dat zou willen aankundigen. Het is echt de Indiane muziek. Wat heb jij met dat? Oh Indianen? ja. Nou ja, behalve dus dat mijn, uh, mijn gids is Whitefeather. Dat is een Indianen uh, opperhoofd, zou ik bijna willen zeggen. Um, die, die begeleidt me in, in shamanistische rituelen. Uh, het komt ook dat mijn uh, spirituele ontwikkeling is door mijn tante. Uh, enorm in gang gezet als kind al. Zij is, uh, wat mij betreft, uh, mijn persoonlijke shaman okay. uh, Weet daar ook heel veel van.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 als de Adelaar en de Condor samenkomen, dan is het Ja. Maar goed, het volgende nummer is. Het de... volgende nummer is van Waida En dan ga ik proberen de titel goed uit te spreken. Nee, Leo, Lea, Leola.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 ...bij de voeten moeten hebben voor de aarding... ...of in de handen om de energie in op te nemen. Ik, ik richt me niet zozeer op de chakras. Maar ja, ik volg klopt. echt mijn gevoel in... Uh, op ...gevoel, ja, intuïtie eigenlijk. Klopt. Ja, mooi. En is is, um, is, is er aan de steneninkoop of uh, de, de behandeling anders dan de schedelbehandeling?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 Okay. Dus daar, daar komt dat vandaan. Oh, wat mooi. En uh, naar aanleiding daarvan is er een hele mooie CD. Een CD die is uh, uitgegeven bij Oriane. Dat is uh, een CD over uh, Wicca-rituelen, Wicca-chermies. Uh, Blessed Be heet die. Vandaar dat uh, eigenlijk uh, de groet die ik vanavond het begin van de uitzending zei: Merry Meat. Is eigenlijk.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 Uh, die helse priester die is uh, erop uit om de Joodse cultuur te vernietigen. Mm. En alleen overweldigende kracht van de liefde kan dat, uh, kan dat verhinderen. Nou, Geert Kimpen, uh, ja, hij is uh, al bekend. Hij heeft uh, een boek over de Kabbalah geschreven, hè, de Kabbalist. Mm -hmm. Een romanvorm waarin uitgelegd wordt de Kabbalah. Uh, daarna heeft hij geschreven De Nieuwe Newton. Dat is een romanvorm waarin de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 Tien boeken over het boeddhisme. Haar laatste boek, Ambassadeur van de Liefde, heb ik samen met A3-uitgeverijen de boekpresentatie voor mogen doen. Dus dat was heel erg leuk, daar heb ik haar ook ontmoet. Die uitzending wordt gepresenteerd door mijn collega Richard de Buitenhek. Tot dan wordt deze uitzending op zondag en op woensdagavond om 8 uur 's avonds herhaald.